11 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi heeft zijn aanhangers opnieuw opgezweept... om het land met hand en tand te verdedigen. Hij zei dat hij ze desnoods wapens geeft om de volksopstand neer te slaan. Een van Gaddafi's zonen sloeg later een wat gematigder toon aan. Hij bood de tegenstanders van het regime een bestand aan... dat wat hem betreft morgen al kan ingaan. Intussen liepen meer dan 50.000 tegenstanders... in een mars richting de Libische hoofdstad. Het is onduidelijk of ze al dichtbij Tripoli zijn. Militairen die loyaal zijn aan Gaddafi... hebben aan de rand van de stad weg versperringen opgericht om de demonstranten tegen te houden. In het centrum openden soldaten vanmiddag het vuur op demonstranten die na het gebed de straat op gingen. Hoeveel doden er zijn gevallen is nog steeds onduidelijk. Internationaal wordt de druk op Gaddafi opgevoerd. De VS heeft zijn ambassade in Tripoli gesloten en alle samenwerking stopgezet. Op Schiphol zijn negen Nederlanders aangekomen die gisteren werden geëvacueerd uit Libië. Ze vlogen gisteravond naar Sicilië en reisden vanavond verder naar Nederland. In Libië zitten nu ongeveer 50 Nederlanders. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben 25 van hen aangegeven dat ze ook willen vertrekken. Of dat lukt is nog de vraag, omdat ze verspreid over het land wonen. In Noord-Brabant maken 16 varkenshouders toch nog kans op een vergunning voor een megastal. Sinds maart vorig jaar geldt in de provincie een bouwstop voor megastallen, maar tientallen varkensboeren hadden toen al een vergunningprocedure lopen of grond aangekocht. CDA-gedeputeerde Van Heugde had voorgesteld die 31 veehouders allemaal een ontheffing te geven, maar dat ging provinciale staten te ver. Uiteindelijk werd een VVD-voorstel aangenomen om 16 boeren onder voorwaarden een ontheffing te geven, bijvoorbeeld omdat ze al heel ver in de procedure zitten, of op voorstel van de gemeente verhuizen naar een andere locatie voor zo'n stal. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden vanmiddag... een paar honderd voor- en tegenstanders van de bouwstop voor megastallen. In Kenia is een 36-jarige Nederlandse zendeling... bij een roofoverval doodgeschoten. Zijn vrouw is zwaar mishandeld. Hun kinderen waren getuigen van het geweld, maar zij zijn verder ongedeerd. Ze zijn opgevangen door een ander Nederlands echtpaar. Het zendelingenpaar leidde in Kenia in een stadje bij Nairobi een weeshuis. Ze waren uitgezonden door de Vrije Baptistengemeente gemeente Groningen.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 President Sarkozy heeft op de berichten over het opstappen van de minister nog niet gereageerd. In Rusland is een ex-ambtenaar veroordeeld omdat hij vier dure straaljagers heeft verkocht voor nog geen 5 euro per stuk... De toestellen hadden geen motoren en wapens meer, waar waren per stok toch zo'n 3 miljoen euro waard. De man had de mig straaljagers als schroot in de boeken gezet. Hij verkocht de toestellen aan een bedrijf dat helemaal niet in militair materieel mag handelen. Hij verduisterde ook een grote hoeveelheid olie. De oud-ambtenaar is veroordeeld tot 11 jaar cel. Zijn fraude en corruptie hebben de Russische staat volgens de rechtbank rond de 50 miljoen euro gekost. Het Franse modehuis Dior heeft zijn belangrijkste ontwerper, John Galliano, op non-actief gesteld. De Britse ontwerper werd gisteren gearresteerd na een scheldpartij in Parijs... waar hij antisemitische opmerkingen zou hebben gemaakt. Dior zegt dat het modehuis antisemitische en racistische uitlatingen niet tolereert. Galliano zou in een café een man en een vrouw aan een tafeltje naast hem hebben uitgescholden. Op het politiebureau bleek dat de ontwerper te veel had gedronken. Zijn advocaat spreekt de beschuldigingen tegen. In de eredivisie heeft VVV het degradatieduel tegen Excelsior gewonnen. In Venlo werd het 1-0. Door de zegen verkleint VVV de achterstand op Excelsior tot zes punten. VVV staat 17e Excelsior een plaats hoger. Het weer. Vanavond en vannacht af en toe lichte regen. Temperaturen van 8 tot 4 graden. Morgen de hele dag regenachtig bij maximaal 10 graden. Zondag valt er ook nog regen. Daarna wordt het droger en iets kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Maar de vrede. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Is het tijd voor mich te gaan?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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Tijdens de vorige kabinetsperiode richtte de VVD, naar een idee van Geert Wilders, een vrijdenkersruimte in, in de Tweede Kamer. Omstreden uitingen, die om een of andere reden niet meer tentoongesteld mochten worden, kregen een plekje in die ruimte. Gisteren haalde de VARA-website jo.nl een omstreden en smakeloze cartoon... waarop Wilders als kampcommandant staat afgebeeld van de site... omdat VARA-medewerkers werden bedreigd. Ik ben heel benieuwd of deze cartoon binnenkort een plekje krijgt... in de door Geert Wilders bedachte vrijdenkersruimte. Je suis bien perplexe, je ne veux pas résoudre adieu. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, aussi peu. Mais pour moi, une ex, brication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux pas.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 Hardie met dier adieu. Zeer welkom bij de vrijdagse aflevering van Met het Oog op Morgen. Het kabinet vergaderde niet vandaag, de ministers zijn op campagne... dus geen gesprek met de minister-president. Wel een gesprek met CDA-staatssecretaris Henk Bleker. Hij kwam deze week stevig in aanraking met Geert Wilders. Daarna uiteraard aandacht voor Libië. De VN-veiligheidsraad vergadert op dit moment over het land. We horen van correspondent Ron Linker wat er zal wordt besproken. En Afrika-correspondent Koert Lindeijer is inmiddels in Libië aangekomen. We horen van hem hoe de situatie in het inmiddels bevrijde Benghazi is. Om kwart voor twaalf een gesprek met de laatste hoogleraar kinderarbeid ter wereld... die vandaag afscheid nam van de Universiteit van Amsterdam. Waarom zetelde hij uitgerekend in Nederland? Is het erg dat hij niet wordt opgevolgd? En wie kan er echt iets doen aan het terugdringen van kinderarbeid? Dat vragen we allemaal aan die hoogleraar zelf, Christoffel Lieten. We beginnen als altijd met een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 25 februari. Daar was hij weer, kolonel Muammar Gaddafi. Dit keer op het dak van een gebouw aan het Groene Plein in Tripoli... Zijn aanhangers aan zijn voeten. Zo draaide hij zijn inmiddels bekende Riedel af. Amerika en Europa zijn de vijand. De jeugd wordt gecorrompeerd door alcohol en drugs. En Libië mag zich gelukkig prijzen met een leider als hij. Amar Ghazafi is een van jullie. Dance and sing. Joy and rejoice. Vervolgens kwamen de dreigementen. Het als belangrijkste een harde burgeroorlog en eindeloos geweld. De mensen in de straten van Tripoli zullen zich afvragen... hoe dat dreigement precies verschilt van de situatie waar ze al in zitten. Zover, zover, zover! In het oosten van het land een heel ander beeld. In het vrije Benghazi heerst de rust. Het leger zorgt voor de veiligheid... en burgercomités proberen het leven weer op gang te brengen. Maar tijd voor feesten is er nog niet... Dat kan pas als heel Libië en vooral de hoofdstad bevrijd is van Gaddafi. We we Veel Libiërs willen dat niet afwachten. Met duizenden tegelijk spoelen ze over de grenzen met Tunesië en Egypte, op de vlucht voor het geweld. We We De buitenwereld komt ook langzaam in actie. In Brussel kwam de NAVO bijeen. Het ene lid is wat uitgesprokener dan het andere. Italië bijvoorbeeld is terughoudend vanwege de nauwe banden met het Gaddafi-regime. Frankrijk heeft het helemaal gehad met de Libische leider. Wat president Sarkozy betreft kan de kolonel niet snel genoeg opstappen. Notre position est claire. Monsieur Gaddafi doit partir. Niet dat de verdragsorganisatie gaat ingrijpen. Dat kan alleen in de opdracht van bijvoorbeeld de VN. Maar de NAVO-landen beginnen enigszins nerveus te worden, want Libië ligt natuurlijk om de hoek, weet ook secretaris-generaal Rasmussen. Het affects de lives en de veiligheid van civilians and en die van duizenden citizens van uh, NATO-memberstaten. Uh, Zo'n opdracht van de VN kan er overigens best komen. Er ligt een resolutie voor de Veiligheidsraad. Daarin wordt een wapenembargo tegen Libië ingesteld... en worden de tegoeden van hoge regeringsfunctionarissen bevroren. Dan naar een vreedzame overdracht van de macht. In Ierland werden verkiezingen gehouden vandaag. Die gingen eigenlijk maar om één thema, de economische crisis. Ierland is zwaar getroffen en heeft Europees geld moeten lenen om de banken overeind te houden. Dat wordt de regeringspartij Fine Gael niet in dank afgenomen. Well, now and has any money. You know, you work and work and working and at the end of the day it's getting taken back to pay what the politicians and banks have spent. In Wicklow in Ierland zit Evert Beerda. Hij is voormalig bestuurslid van de Nederlandse Vereniging. Meneer Beerda, goedenavond. Goedenavond. Zijn er al prognoses of grote televisieprogramma's op de uh, televisie? Nou, de, de, de prognoses, hè, er is een de eerste moratorium uh, van 24 uur. Uh, en de eerste uh, exit polls of eerste prognoses uh, worden pas morgenochtend om 7 uur verwacht door de staatsomroep, de RTI. Dat is uh, de, de, de NOS van. Uh, de NOS van Ierland. Uh, en die hebben het meestal bij het, bij het, bij het rechte eind. Uh, Zo'n 99% uh, uh, uh, overeenkomend met de werkelijke uitslag. Oké, okay, wat is de, de verwachting? Op dit, komt, op dit moment komt er op via het internet wel het een en ander binnen. Uh, uh, de, de verwachting was eigenlijk dat... Uh, uh, nou, het hing er een beetje om of er zijn twee partijen in Ierland: Fine Foyle en Fine Gale. En eigenlijk zijn, het is het een vrij jonge democratie. Uh, en eigenlijk zijn die ontstaan uit de burgeroorlog uh, uh, van 1922. En heel vaak stemmen mensen traditioneel voor een van beide partijen. En uh, nu voor het eerst, omdat uh, Fine Foyle, de regerende partij van de afgelopen acht jaar. Uh, de, ...de economische crisis niet heeft zien aankomen of heeft genegeerd... Mm. ...en uh, um, um, um, uh, niks gedaan heeft of te weinig gedaan heeft met het geld wat ze verdiend hebben in die periode daarvoor. En want Ierland heeft uh, dubbele groeicijfers gehad voor een, een langere periode. Yeah. En, nu, uh, en, en, en nu de tekorten ontstaan en nu Ierland in een economische crisis is... Wordt door Fine Foil vooral de, de worden vooral de, de zwakker in de samenleving aangepakt. En, en, de, en is, als, als ik u even mag onderbreken? Ja. En is dan de verwachting dat we overstappen naar die andere partijen, Fiona Gale? Ja, ja. ja. nou, de, de, de, de, de, er, er was een serieuze kans dat Fina, Fina Gale uh, een meerderheid zou halen. Maar ze hebben hier een, een, een uh, uh, het is een hele grote opkomst geweest. Dat was vanmiddag al duidelijk. Ja. Uh, uh, dat uh, vanmiddag om drie uur. Peilen ze bij alle stations uh, om te kijken wat de opkomst is. En ja. die lag toen veel hoger. Okay. Ja? En die, die, ja. die internetpeiling waar u het over had, wat zegt ja. die? Nou ja, dat het, het, het, het, het, het toch vermoedelijk een combinatie wordt. Een coalitieregering tussen, tussen Fine Gael en, en Labour. En dat komt een beetje door het kiesysteem hier. Okay. En dat komt een beetje doordat ze. Um, op de, laat, de laatste tijd uh, uh, een beetje hebben ze het ruzie over uh, de, de, de zaak al hebben de puiten al hebben verdeeld. Okay. en hebben geprobeerd te verdelen voordat de, voordat de verkiezingen gehouden werden. Maar Fiona Foyle zal waarschijnlijk verliezen. Fiona Foil, uh, de opkomst, de grote opkomst, wordt vooral toegeschreven aan het feit dat men Fiona Foil uh, een zo hard mogelijke schop onder hun Wil ja. willen nemen. Even, <laughs> even beerden, hartelijk dank. Okay. Opschudding in Drenthe. Politiechef Gerda Dijksman is uit haar functie gezet. Deze fanatieke twitteraar ging haar boekje te buiten... met tweets over de PVV en over twee mensen... die om het leven waren gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Een tuchtrechtelijk onderzoek volgde... en de uitkomst is dat ze een voorwaardelijk strafonslag krijgt. Burgemeester Heldoorn van Assen legt uit. Voor haar Straffels, uh, betekent dat als zij zich binnen twee jaar aan plichtsverzuim uh, schuldig maakt, dat ze dan uh, ontslagen wordt. Oppassen dus en even geen Twitter meer, maar bovenal burgemeester Heldoorn niet zo enorm teleurstellen. Ik denk dat zij nog uh, jaren een, een bijdrage aan de politie Drenthe kan leveren. Was u boos op haar? Professioneel boos. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De kant vanmorgen met Juris Tubinski. Patiënten moeten voortaan ook s'avonds terecht kunnen... bij de huisarts, tandarts en apotheker. Daarvoor pleit minister Schippers van Volksgezondheid... in het Nederlands Dagblad. Volgens haar vervaagt de verhouding tussen werk en privé... en moet de zorg daarin meebewegen. Bovendien zijn veel winkels ook tot acht uur s'avonds open. Dus waarom de praktijken niet? Huisartsenvereniging LHV laat al weten weinig in het plan te zien. De belangstelling onder artsen is klein, zegt een woordvoerder. Volgens de LHV is er al een goed werkend systeem... met huisartsen waarbij ze 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Winkeldieven krijgen voortaan niet alleen meer te maken met de politie... maar krijgen binnenkort ook standaard een rekening van de winkelier... Volgens De Telegraaf wordt de nieuwe regeling eind volgende maand landelijk ingevoerd. Middenstanders kunnen voortaan alle onkosten verhalen op de dader... en de standaardvergoeding wordt 151 euro. Winkeliers zijn enthousiast over het plan. Honderden bedrijven hebben meegedaan aan een proefproject... en in die gebieden daalde de winkeldiefstal soms met 40 procent. Er hangen stickers boven de deuren met teksten... Wij rekenen af met winkeldieven en dat weerhoudt mensen ervan om iets te stelen, denken winkeliers. De grens voor abortus om medische redenen moet worden verhoogd. Dat zegt hoogleraar Verloskunde van de Bussen van de Radboud Universiteit in de Volkskrant. Abortus om medische redenen wordt meestal bepaald na de 20-weken-echo... Dan hebben ouders nog een maand de tijd om een besluit te nemen... en dat vindt Van den Bussen tekort. Wel wil hij dat de grens voor een abortus om sociale redenen wordt verlaagd. Om het laat te doen is niet meer van deze tijd. Het doet pijn als je hoort dat het leven van een gezond kind... zo laat wordt beëindigd, zegt Van den Bussen. Een dolk in de rug van de studenten, zo noemt de voorzitter... van de Landelijke Studentenvakbond het bezuinigingsplan van universiteiten. Die zien het liefst dat de studiebeurs wordt afgeschaft... en ook willen ze het collegegeld voor trage studenten verhogen... LSVB-voorzitter Sander Breur kan de voorstellen niet echt waarderen... zegt hij in Trouw. Universiteiten handelen volgens hem puur uit eigenbelang. Ze zeggen, haal het geld maar bij de studenten weg en niet bij ons. De vakbondsleider voorziet dat universiteitsstudenten vaker zullen kiezen voor het hbo. En dat leidt dan weer tot een veel te grote studentenstroom naar de hogescholen. Giftig water uit Oude Mijnen bedreigt de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Het Nederlands Dagblad citeert uit een rapport... en daarin staat dat het water naar Johannesburg stroomt... als er niets wordt gedaan aan het stijgende waterpeil in de voormalige Goudmijnen. Begin volgend jaar kan het eerste gifwater aan de oppervlakte komen. Het gif komt uit schachten die ruim een eeuw geleden werden gegraven. De gangen lopen tot ver onder de stad. In de schachten is water gelopen, waarin allerlei chemische stoffen zijn opgelost. Het ministerie van Waterzaken pleit er dan ook voor om snel pompen neer te zetten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen.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 After Midnight van Eva Cassidy. Hier in de studio is binnenkomen van Henk Bleken, staatssecretaris van Landbouw en van het CDA. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Uh, u bent ook van natuurbeheer, gaan we het straks ook nog even hebben. Maar eerst maar even over de clash deze week tussen u en Geert Wilders. Even vooraf, hoe is uw relatie met hem? Goed. Spreekt u hem wel eens? Ja. En op wat voor uh, momenten is dat? Nou, Ik heb hem uh, wat uitgebreid gesproken aan het eind van de formatie. En ook een beetje persoonlijke achtergronden uitgewisseld. Dat was ah, nodig. Dat, dat, dat was nodig? Ja, het leek mij. Uh, hij is ook partijvoorzitter. Het <laughs> was u nog... ook, en toen. toen was ik ook partijvoorzitter. Ah, dus in die hoedanigheid sprak u. Maar. Ja, ja, ja. En, uh, ja, ik, er is wel. Uh, er is wel chemie, ik, ik kan wel met die man. Ja, want toen, voor dat gesprek dat u toen kennelijk gevoerd heeft, had wel een kleine aanvaring met hem gehad. U uh, had toen als voorzitter gezegd: er moet een kabinet komen wat samenbindt. En toen zei hij. Kan die bleken niet op vakantie? Wat een enorme zeur, Piet. Ja. En een paar dagen later, zei hij... toen we een moeilijke fase door waren gekomen... Uh, ik ben blij dat je niet op vakantie bent gegaan. Ah, toen probeerde die het weer een beetje goed te maken. Prima. Deze week zei Alleen ik twitter dat niet, hoor. Nee, want dat u dat zit dat niet dingen. op Twitter, hè? Nee. nee. Deze week zei u weer iets wat Wilders niet beviel. Uh, u had een spreekbeurt in... Markelo, Twente. En wat zei u daar precies wat hem in het verkeerde keel Er waren 200 had. mensen ongeveer. Uh, en ik heb toen duidelijk gemaakt dat er een... Kijk, laat ik, laat ik zo beginnen. Toen ik partijvoorzitter was... en toen deze kwestie van deze uh, regeringssamenwerking speelde... heb ik gezegd, wij zullen elk moment dat daardoor aanleiding geeft... mogelijkheid geeft... Uh, zullen we ons uh, met kracht distanciëren van bepaalde uitlatingen van de PVV... die naar ons gevoel niet kunnen. Ja. En uh, de afgelopen weken, in het kader van de Statenverkiezingen... kwamen er een aantal dingen naar buiten... Uh, die mij gaandeweg, uh, laat ik zeggen, uh, begonnen te ergeren. Ja, dus daar heeft u wat van gezegd van de week? Ja, daar heb ik gezegd van uh, uh, ideeën als uh, over hoofddoekjes Noord-Holland... in de bus uh, moet verboden worden in een provinciehuis. Dat soort dingen. Uh, tuigdorpen, heeft u op een gegeven moment over gesproken. Ja, nou, dat, uh, daarvan dacht ik, nu is het moment gekomen... Je bent als staatssecretaris natuurlijk een beetje beperkt... in het doen van ja, de politieke Maar het is nu uitspraken. campagne, dus nu mag het. Maar het is nu campagne, ik dacht, nu gaat hij eruit ook. Ja, en de volgende dag belde Maxime Verhagen. Wat heb je allemaal gezegd daar in Markelo? Nou, nee, dat was, ja, inderdaad, wat, wat heb je gedaan in, uh, in Markelo? Ik zei, nou ja, ik heb gedaan wat ik al eerder heb gezegd... namelijk dat uh, als er zich een gelegenheid voordoet dan zal ik met kracht afstand nemen van bepaalde standpunten van de PVV. Maar ja, maar toen zijn Verhagen-Belwilders toch maar even op... want het is niet goed gevallen. Nee, er was één ding wat eigenlijk in, die, uh, in dat betoog... het was, bijna een, uh, het was net of, of het niet Markelo was, maar Cuba... het was een heel lang betoog. Uh, daar had ik, uh, had ik uh, na al die opzommingen gezegd... van uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik moest niets van de PVV hebben... en ik moet niets van de PVV hebben. En dat was een soort van algemene uitspraak... Ja. terwijl ik daarvoor ook had gezegd als gedoogpartner... Hoe je ook kunt twisten over de keuze voor deze constructie. Als gedoogpater is die betrouwbaar. Ja. Die standpunten die werp ik verre, me, verre, verre van me. En toen liep er ergens een zinnetje tussen van: ik, ik moet een algemeen zinnetje. Ik moest niets van de PVV hebben. Ik moet niets van de PVV hebben. Nee, dat viel dus niet goed bij Wilders. Nee, en dat moet ik eerlijk zeggen. Dat was veel te generalistisch geformuleerd. Ja, maar dan. dan, dan. En, en, en uh, terwijl het om die punten, die drie punten, uh, daar ging het uh, mij met name om. Nou, uh, dat was kennelijk wat. Uh, op de zere tenen. dan, en dan ben zeg je ik toch. Wat ben je een zeer, Piet? Ja, dat had je ook kunnen doen misschien. Nee, u. Nou, ik heb gezegd van. Uh, uh, ik heb twee dingen gezegd. Uh, A, uh, maak het niet groter dan het is. B, uh, die bezwaren die ik heb, uh, die zal ik ook blijven uiten. Ja. Maar als jij zegt van Geert Wilders, een algemene uitspraak. Ik moest niets van de PVV en ik moet niets van de PVV. dat past niet in de verhouding die we nu hebben als gedoogpartij uh, uh, en regeringspartijen. Daar heeft hij gelijk in. Nou, daar heeft u sorry voor gezegd. Ik heb gewoon gezegd, daar heb je gelijk in. Ex excuses, Twitter wilde ze voorzien. Ja, bleek ieder zijn woord. Iederse woord, iederse woord ik, ik, ik geloof dat ik... In de, nee, woord. Ik heb gewoon gezegd, dat is, dat is, dat, die zin klopt niet, is fout, klaar. Maar waarom doet u dat? Hij zegt zo vaak dingen die niet kloppen. Ja, maar dat was... Kijk, ik ben wel... Ik ben wel iemand, als, als ik iets zeg wat... voor 90% oké okay is, of voor 95% oké... Okay, en er zit één ding in, wat inderdaad niet helemaal klopt... Hm dan ben ik niet van het soort dat daaromheen daar omheen kletst... Nee. en zegt gewoon van, nou, inderdaad, op dat punt heb je gelijk. Dat had ik net iets anders moeten formuleren. Maar het beeld is nu weer dat Wilders echt deze coalitie aan een touwtje heeft. Als het iets niet bevalt, dan sms je naar Rutte... en binnen tien minuten hangt er een staatssecretaris aan de telefoon ja. om sorry te zeggen. Maar het beeld is ook dat diezelfde staatssecretaris de dag daarna... of dezelfde dag uh, bij een van uw collega's, Paul Witteman... Uh, de drie punten waar het om gaat... Uh, krachtig, misschien wel krachtiger dan in Markelo. Nog eens verwoord. Oké, okay. waarom moet u dat doen? U zei, als ik voorzitter was geweest, had ik het al eerder gedaan... er is toch een voorzitter, waarom doet die niks? Ja, nou ja kijk, dat is ook zo'n... Zo, zo, zo, zo. Waarom doet de fractievoorzitter niks? Waarom doet Maxime Verhagen niks? Waarom zijn ze zo overdovend stil allemaal? Ja, misschien ben ik wel een beetje die, uh, die, die, die, die Groningse politieke straatvechter... die dan op een gegeven moment zegt van... Uh, en nu is voor mij de maat vol, want zo was het ook bij mij. Met name dat, dat, dat, dat verhaal over die tuigdorpen... en het hoofddoekjesverbod ja. in Noord-Holland. En dacht ik van, mensen, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? We maar, hebben de Provinciale Staten Maar ja, nou nog een keer mijn vraag, waarom moet u dat doen? Nou, Als dat... u in de campagne heeft beloofd, of tijdens de formatie heeft beloofd... het CDA zal spreken, ja, dan nou. zijn er toch meer mensen die dat kunnen doen? Nee, dat is ook zo, ik heb het gedaan. Ja, maar waarom de rest niet? Die zullen andere momenten hebben waarop ze dat doen... maar voor mij was nu de maat vol en klaar. Ja, wij hebben ze niet gehoord, die andere mensen. Oh u wel? Ja, ik heb ze wel eens gehoord afgelopen periode, ja. Maar niet zo Maar dan. laat ik zeggen, dit was, dit was bij, mij, bij mij natuurlijk ook... Het was een opeenstapeling van, uh, van ergernissen over, over een aantal recente uitlatingen. En uh, ja, dan ben ik ook een beetje recht voor de kop. En dan denk ik van, uh, dan krijgt hij hem ook. Ja, zou er niet meer serieus moeten doen? Ja, de ene heeft de ene rol, de, heeft de andere rol. Het is allemaal niet bedacht. Maar ja, u bent in... staatssecretaris van Natuur, dan heb je niet de rol om een grote mond te hebben tegen de PVV. Althans lijkt mij niet de meest voor de handliggende persoon. Nou, ik ben gewoon oud-partijvoorzitter. Ik ben staatssecretaris en lid van het kabinet. En, uh, maar, en laat, ik, laat ik ben u mijn al vraag, jaar CDA Laat ik mijn vraag anders stellen. Zou u willen dat uw partij meer van dit soort geluiden zou laten horen? Als die gelegenheden voordoen, uh, dan uh, moeten we dat doen. En uh, de gelegenheid duidt zich nu voor. Ja. Heel drukkelijk en... Uh, ik, moet, ik heb ook tegen Wilders gezegd... als er de komende dagen nog iets nieuws komt, dan... Uh, Reken erop dat ik terugblaf. Dan, uh, dan uh, kom ik op dezelfde manier uh, uit de hoek. Ja, kijk, uh, de heer Rutte heeft gezegd... ik was uit de bocht gevlogen. Nou, ik zie het zo, ik, ik, het, ging, ik ging, het ging heel kort door de bocht op dat ene punt... Met, uh, met twee wielen in de berm, maar ik bleef wel op de weg. Okay. Zo heb ik het gezien. En uh, uh, laten we nou niet... Uh, Laat la, één ding duidelijk... Uh, deze CDA die zal, als het zich voordoet, opnieuw handelen. Oké. Okay. Even naar uw natuurbeleid. Vanavond een brief in de krant van Pieter Wissemeers, oud-voorzitter van Natuurmonumenten, oud-minister namens de VVD. Die zegt, stem niet op VVD, CDA of PVV. De natuur is bij dit kabinet, bij deze coalitie, niet de goede handen. Was dat schrikken? Nou, het was al een beetje aangekondigd. Ja, hè? En we heeft het niet kunnen voorkomen? Nee. Hoe komt dat? Nou, kijk, eh... Um, uh... Ik heb, uh, ik heb denk ik in de NRC een aantal weken geleden een artikel gehad... waar met name een hele mooie foto van mijn hond uh, bij stond. <laughs> ja. en, uh, maar dat was een, was een, uh, een uitgebreid expose over het natuurbeleid. Ik vind dat de heer Winsseem is en ik vind dat ook meneer Veerman... Een beetje te, minister ja, van Landbouw. een beetje te veel uh, alleen maar vasthouden aan concepten uit het verleden. U wilt 130.000 hectare, 130 hectare minder natuur, schrijft Winsseem Ja, weet, weet u wat ik wil en wat dit kabinet wil... Dat wil een plan wat in 1980 ooit bedacht is... eens een keer afmaken op de afgesproken termijn, namelijk 2018. Hmm. En dan gewoon goede natuur die goed is ingericht... en ook goed beheerd kan worden. Want je kunt wel hectares en hectares kopen. En dat is ook heel veel gebeurd de afgelopen tien jaar. En die hectares, daar wordt nog gewoon landbouw op gepleegd... maar het is dan eigendom van uh, natuurmonumenten of van wie dan ook. Het ja. heeft niks met natuur te maken. Nee. Ik wil een keer het spul afmaken. Maar en ik de... wil graag op het landbouwgebied... Op, op, op, op, op de akkers en de weiden van, van de boeren ook uh, toevoegingen van, van natuur en landschap. Ja. En dan krijg je een veel mooier Nederland. Het maar waarom, plan, maar waarom kunt plan... u deze mannen... dat zijn, dat zijn geen, niet tenminste oud-ministers... met ja. een hart voor de natuur, niet links... ze zijn van het VVD, en dan zei hij, ja, waarom kunt u die mannen... daar niet van overtuigen dan? Ja, uh, ik, ik heb... Uh, ze roepen op om niet op u te stemmen. Uh, ja, ja, ja, Noten ja. benen hun eigen partijen. Ja, ik moet eerst zeggen, zelf vind ik dat onbegrijpelijk. Als ik een uh, oud-bestuurder zou zijn... die de hele carrière heeft te danken... en de positie heeft te danken aan een partij om dan aan het eind van, uh, van de rit, zoals je een aantal jaren uit, uh, uit functie bent... Hm. je partij zo af te vallen. Zowel Veerman als uh, Wincemis ja. allebei. Ik vind het, uh, ik vind het echt... Uh... Hey, hoe, wie was Henk Bleker als hij niet door het CDA naar voren was geschoven? Wie was meneer Winssemisch, wie was meneer Veerman... als hij niet door de VVD en, Onbehoorlijk, zegt en u. het CDA naar voren was geschoven? En, en dan heb ik één ding. Uh, nooit je roots verlogenen. Zo zit ik erin. Ook als je het er niet mee eens bent. En dit gaat ook nog een onderdeel, en natuurbeleid. Terwijl we hele grote andere mm. opgaven hebben. Ja, ik, ik zou nooit mijn roots verlogen. Waar je alles aan te danken hebt. Oké. Okay. Dat, dat, dat, dat, dat, uh... Ik kan er niet echt goed bij, moet ik zeggen hoor. Dat men, uh, dat men het doet. Maar ik ben in goed overleg met de natuurorganisaties. Met alle partijen die zich met de groene omgeving bezighouden. Uh, met de provincies zijn we in goed overleg. Uh, en ik heb echt de verwachting dat we eruit komen. Dat heb ik ook uitdrukkelijk gezegd. Dat heb ik ook geschreven naar de Kamer. Oké. Okay. En uh, ja, ik kan het even niet plaatsen. We gaan het afwachten met u. Henk Bleker, dank voor uw komst. Ja, graag gedaan. These are the days that I've been missing.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 These are the days van Jamie Callum. We gaan naar Libië. Zometeen een gesprek met Afrika-correspondent Koert Lindeyer... in de Libische stad Benghazi. Eerst Ron Linker in Washington. Ron, goedenavond. Goedenavond, Thijs. De Veiligheid is vanavond bijeengekomen om te praten over de situatie in Libië. Zijn ze er al uit? Ja, die vergadering van de Veiligheidsraad is net afgelopen. Het was een uh, vergadering achter gesloten deuren. Dus uh, we weten niet precies wat er gezegd is. Maar na afloop uh, kwam de Franse ambassadeur naar buiten... om de pers te woord te staan. En uh, hij zei dat er grote eensgezindheid is... over uh, de situatie in Libië en wat er moet gebeuren. Er is een oproep van de Veiligheidsraad aan Libië gedaan... om uh, buitenlanders ongemoeid te laten vertrekken. En het was die Franse inschatting dat er snel consensus kan ontstaan over een aantal ingrijpende sancties tegen het regime van Gaddafi. Uh, je moet dan denken aan een wapenembargo, uh, financiële sancties, zoals het bevriezen van tegoeden, goeden, uh, een reisverbod voor uh, Gaddafi en zijn kliek, en misschien wel het meest omstreden punt, dat de misdaden die daar worden gepleegd, worden doorverwezen naar het internationale strafhof in Den Haag. Nou, er wordt gewerkt aan wat hij dan noemde een, re een robuuste resolutie, en morgenochtend, Amerikaanse tijd, gaan ze dan weer verder met vergaderen. Ja, wordt er gesproken over militair ingrijpen? Nee, dat is een, uh, een, een onderdeel wat voorlopig buiten beschouwing wordt gelaten. Maar wat opvallend is, uh, het valt onder het hoofdstuk 7 van het VN-handvest... die resolutie die er dan uit moet rollen. En dat is wel traditioneel gezien uh, het hoofdstuk waar ook militaire acties onder vallen. Okay. Dus het kan worden toegevoegd. Het zit op, de, op dit moment nog niet bij de opties. En de verwachting is dat de Veiligheidsraad er unaniem mee in zal stemmen? Ja, kijk, traditioneel gezien zijn het vaak de Russen of de Chinezen, dat weet je. Maar soms ook de Amerikanen die resoluties blokkeren met een veto... omdat het belangrijkste argument dat men dan gebruikt... is dat uh, de situatie wordt beschouwd als een interne aangelegenheid. Met andere woorden, de Veiligheidsraad moet er zich niet mee bemoeien. Want dan zien bijvoorbeeld China en Rusland erbij al hangen. He, dan gaat de Veiligheidsraad zich ook uh, uitspreken over kwesties als Tibet of Tsjechenië. Maar het belangrijkste tegenargument over Libië op dit moment lijkt te zijn... dat het, dat het ja, simpelweg zo uit de hand loopt dat het niet langer een intern conflict is. Het is een regionaal probleem. En dus hebben we de Russen en de Chinezen... hoewel die nog niet aan het woord zijn geweest tijdens die persconferenties... Eh, volgens de Franse ambassadeur eh, laten zien dat zij ook aan boord zijn... dat zij ook kunnen instemmen met de sancties. Er moet alleen nog gesleuteld worden aan de tekst. En daar gaan ze dan morgen mee verder. Libië heeft ook een ambassadeur bij de Verenigde Naties. Klopt het verhaal ja. dat die zich afgekeerd heeft van zijn eigen land? Klopt, het was een emotionele vergadering vanmiddag. Je kreeg eerst Ban Ki-moon, de secretaris-generaal... die een emotioneel pleidooi deed. Die letterlijk zei van ieder moment dat verloren gaat... dat wij niet ingrijpen, gaan de mensenlevens verloren. En toen kwam die Libische ambassadeur die het woord nam... en die zei dat hij het vreselijk vond dat zijn eigen regering... en dat zijn eigen baas op dat moment natuurlijk nog... Gaddafi de opdracht had gegeven om op zijn eigen bevolking te gaan schieten. Nou Toen dat gebeurde, toen werd hij opgekomen omhelst door uh, een huilende Libische uh, diplomaat. En daarna nam iedereen uh, de gelegenheid gebruik om te omhelzen. Dus het was een hele emotionele vergadering... waar inderdaad de Libische ambassadeur afstand nam van zijn eigen regering. Dankjewel, Ron Linker. Eerder vanavond sprak ik met onze afrika correspondent Koert Lindeyer. Hij is in het oosten van Libië, aan de grens met Egypte. Um, en ik vroeg hem wat hem het meest is opgevallen de afgelopen 24 uur. ...opluchting tegelijkertijd. Als je van de grens van Egypte naar Benghazi rijdt... ...de tweede stad van het land waar ik nu, uh, nu verblijf... ...dan rij je eigenlijk door een gebied waar Gaddafi niet meer voorkomt... ...nog zijn portretten, nog zijn aanhangers, nog uh, autoriteiten zijn daar aanwezig verlaten, politieposten, uh, een, de, de vlag die uh, hier werd gebruikt bij de onafhankelijkheid is uh, weer terug. Dus in plaats uh, van de groene vlag van uh, Gaddafi. En als je het niet zou weten, zou je, zou je denken dat je in een bevrijd land rijdt waar Gaddafi al historie is. Hier in Benghazi zelf uh, is het trauma van uh, de gevechten van vorige week nog nauwelijks uh, Verwerk, nog steeds vinden er begrafenissen plaats en de woede is gigantisch en dan natuurlijk de hoop dat het in Tripoli in orde komt en dat de bevrijding uh, straks uh, het hele land zal aangaan. Want waarin uitzicht die woede? Hoe zie je dat als je op straat loopt? Dat heeft uh, dat uitzicht door posters met spotprenten van Gaddafi. Of dat nu een aap met een banaan in een boom is. Of als die als een draak wordt, uh, wordt uh, af, afgetekend. Die portretten worden op straat gelegd. En daar rijden dan toeterende auto's overheen. Daar hangen vele poppen van Gaddafi aan lange touwen hier in, uh, in Benghazi. Mensen nodigen je uit om gevangenissen... Uh, kazernes, uh, uh, martelcentra uh, te bezoeken waar de autoriteiten onder Gaddafi uh, de bevolking uh, hebben onderdrukt. Die zijn nu open die gevangenissen en zeer geëmotioneerd leiden mensen uh, je daar, je daar rond. Ja, Tegelijkertijd zei je ook opluchting. Uh, vandaag was men massaal op straat voor het vrijdaggebed. Uh, het is nu avonddonker als je nu om je heen kijkt. Wat is er dan te zien? Je hoort zo nu en dan nog schieten. Dat zou vreugde vuur uh, kunnen zijn. Er rijden nog wat toeterende auto's. Uh, ...door de straat, maar verder is hier natuurlijk geen autoriteit gevestigd in het machtsvacuum ...dat vorige week zondag hier is ontstaan. Dus er lopen jongeren op straat rond die zeggen, hoor, oh, troepen te zijn... ...maar ja, als je een jochie van 25 jaar of van 18 jaar... ...met een, uh, een, een groot luchtweerafweer door de straat <laughs> ziet slepen... ...dan heb je toch niet het gevoel dat dat veilig is, jongens, nee. met pistolen, met messen... Uh, maar zij controleren de stad, zij zijn de orde troepen op dit moment in Benghazi. Want de politie en het leger zijn gewoon weg, allemaal? Ja, maar tegelijkertijd zag ik vandaag voor het eerst juist wel. ...zag ik militairen bij het middaggebed op de boulevard aan, uh, aan, aan, aan de kust van de Middellandse Zee... ...kwamen op een gegeven moment, nou, ik denk toch wel een 50, 60 overgelopen soldaten... ...die richtten hun uh, afweergeschut op de zee... ...omdat men bang is dat Gaddafi bommenwerpers uh, naar deze stad stuurt... ...en men was ook heel duidelijk bang vanmiddag dat dat gebed verstoord zou kunnen worden... ...maar die soldaten brachten een zeker gevoel van orde in ieder geval uh, onder de mensen, dat die weer terug zijn. En soms zie je ook een vrolijk zwaaiende politieagent op een, een, op een kruispunt staan. Het vreemde is eigenlijk dat je hier uh, in vergelijking met andere machtsovernames die ik heb meegemaakt in Afrika, dat hier orde... Eerst. In de zin dat er geen plunderingen zijn geweest. Ik was bij een bank die in de brand is gestoken. En omwoners vertelden mij dat daar geen geld is gestolen uh, in de bank. Uh, winkeliers zijn niet geplunderd. Integendeel, ze doneren voedsel voor vluchtende buitenlanders of voor berooide uh, Libiërs. En dat is een beeld dat eigenlijk mij heel bizar en vreemd ja. overkomt. Ja, er is chaos, maar er wordt niet, de chaos wordt niet misbruikt nee. om uh, gratis te winkelen. Als jij mensen spreekt daar, hebben ze dan een idee over hoe het verder moet? Komen de verkiezingen? Um, is er straks inderdaad het leger die de macht overneemt? Wat, wat is de verwachting? Nou. Verwachting of de eerste wens die je uitgesproken hoort, is: we kunnen weer dromen in dit land voor een, een betere toekomst. Kortom, hoop, hoop, hoop met een uh, en met een hoofdletter. Uh, in het machtsvacuum proberen comité's, geleid door intellectuelen, uh, die proberen comité's op in de hoop dat um, die een zeker bestuur hier kunnen vestigen. Maar Gaddafi heeft in de afgelopen paar dagen gezegd... dat het oosten zich probeert af te scheiden van het westen. Zo probeert die bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Mm. Dus men is hier heel huiverachtig om een eigen bestuur, een soort eigen regering op te zetten... omdat dat gebruikt zou kunnen worden uh, door Gaddafi... om het westen tegen het oosten, waar Benghazi ligt, op te zetten. Maar men probeert enige orde te vestigen door die, uh, door die comité's. Ja. Wat men wil in de toekomst... ik heb één pamflet gezien in de kleuren van de onafhankelijkheids... Uh, uh, vlag. En daar staan kreten, uh, grondbeginselen op, als vrije verkiezingen, nieuwe grondwet, vrijheid van, uh, van meningsuiting. Dat ja. zijn uh, de richtlijnen waar men nu aan denkt. Gaddafi heeft zich vandaag al laten zien in Tripoli, de hoofdstad. Hij weigert op te geven, op te stappen. Is die speech daar ook gezien bij jou in Benghazi? Ja, dat heeft mensen bang gemaakt. Dat heeft mensen bang gemaakt. Vanmiddag heerst toch, toch de sfeer in Benghazi... ...van de laatste uren van Gaddafi zijn aangekomen, uh, aangebroken. <tie> en nu ontstaat het beeld van iemand die tot de laatste druppel bloed, ...zijn druppel bloed, maar ook dat van de Libische bevolking wil doorvechten... ...en dat uh, boezemt veel angst in. Tegelijkertijd, de oppositiekrachten hier verenigen zich... Er zijn berichten over gewapende mensen die richting Tripoli worden gestuurd. Dus men is bereid die laatste veldslag aan te gaan met Gaddafi. Ja. Er gaan verhalen dat er onderhandeld wordt met de stam van Gaddafi... om de familie van Gaddafi en Gaddafi zelf uit die stam te zetten. Hoor jij daar wat over? Ook hier wordt daarover gepraat, maar tegelijkertijd... Uh, ...vertellen mensen mij hier dat de financiële belangen van die kliek rond Gaddafi, dat die financiële belangen zo gigantisch groot zijn... ...dat het er niet naar uitziet dat met een financiële regeling of een traditioneel Afrikaanse reg uh, regeling dit conflict zou worden opgelost. Voor alsnog gaat men er hiervan uit dat tot het bittere eind zou moeten worden doorgevochten... en dat bittere eind zou wel eens de dood van Gaddafi kunnen zijn. Ja. Er zijn allerlei mensen onderweg naar Tripoli, horen wij... althans, daar horen wij berichten over. Weet jij of er ook groepen zijn vanuit Benghazi die die kant op gaan? Hier wordt, uh, wordt gepraat uh, door oppositiekrachten... dat er gewapende mensen die kant worden uitgestuurd. En wat mij vandaag opviel... dat ik in een aantal gebouwen die door de oppositiekrachten... Kracht, krachten zijn overgenomen in bepaalde gebouwen mocht ik niet komen, omdat daar wapens zijn uh, opgeslagen dus men is hier niet zo naïef dat het een soort jasmijnrevolutie als in T Tunesië uh, zal gaan worden, men bewapent zich en bereidt zich voor op een, uh, op een gewapend offensief dat deels vanuit hier uh, Benghazi geleid zal gaan worden. Oké, okay, Koert Lindijer, Afrika-correspondent vanuit het oosten van Libië, de stad Benghazi. Dankjewel voor je sfeertekening. Stay J.J. Keel en Strange Days. Swerelds eerste en enige hoogleraar kinderarbeid nam vandaag afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Lieten gaat met emeritaat, Christopher Lieten. Goedenavond. Goedenavond. U was de eerste en voorlopig ook de laatste, hè? Ja, ja dat had ik acht jaar geleden ook al, al, al gehoopt dat ik de laatste zou zijn. Maar dan uh, de laatste omdat uh, het probleem van kinderarbeid min of meer opgelost zou worden tegen en deze is tijd. Is dat gelukt? Ja. Dat is, is niet gelukt. Uh, er is wel een vermindering die zich voor voorgedaan de laatste tien jaar. Een vermindering van ongeveer ja, 10, 15 procent. Maar we spreken vandaag de dag nog altijd over 200 miljoen kindarbeiders. En dat is heel wat. En waarom wordt u daar niet op gevolgd? Uh, men is bezig met een opvolging. Maar dat heeft uiteraard te maken niet met uh, afwezigheid, aanwezigheid van deskundigheid, want die is er wel. Maar gewoon met, met financiën, bezuinigingen. Ja, de Universiteit van Amsterdam hebben we het over, hè? Uh, ja, maar dat, dat speelt zich uh, door heel Nederland af. Uh, uh, Universiteiten, uh, uh, mensen die zich met wetenschap bezighouden, met cultuur, worden een beetje als, meer en meer als volksvijanden gezien, zou je haast <lacht> kunnen zeggen. En men bespaart zoveel mogelijk op, op, uh, op dit terrein. En, en alles wat uh, er uh, uh, uh, uh, uh, wegbezuinigd kan worden, wordt wegbezuinigd. Maar de, de, door, de, door het Rijk of door de universiteit? Nou, de, de universiteiten hebben, hebben minder gelden te besteden, minder onderzoeksgelden en deze uh, hoogleraarspost die werd ook mede betaald door het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis. En die zijn afhankelijk van gelden die van buiten afkomen en ja. dat, uh, dat wordt alsmaar minder. Ja. Toen u uh, begon, was dat toen vooral uit wetenschappelijke motieven of toch ook uh, morele argumenten om uh, deze taak op u te nemen? Uh, ik, ik, ja, ach, die, dat is moeilijk uit, uit elkaar te houden. Want uh, uh, wat doe je als wetenschapper? Als wetenschapper word je toch altijd gedreven door een bepaalde filosofie... een bepaalde, bepaalde inzicht in hoe de wereld in elkaar zit. En in mijn geval was het heel duidelijk ook het inzicht... dat er in de wereld een grote onrechtvaardigheid bestaat. En dat er honderd miljoenen kinderen zijn die uh, niet naar school kunnen gaan die moeten werken. Dat lijken me en, hele motieven. Dat is een moreel, moreel motief, maar uh, bovenop komt het idee dat we kennis moeten vergaren. We, we hebben in de samenleving genoeg uh, uh, uh, dingen die we, die we wel weten, maar de kennis van hoe maatschappelijke verbanden in elkaar zitten, de kennis van hoe oplossingen uh, uh, uh, voor elkaar gebracht kunnen worden. Dat maakt onderdeel uit van het wetenschappelijke métier... van het wetenschappelijke beroep. Ja. En, en dat is mijn taak. En dat, uh, uh, Dan ga ik zoeken naar maatschappelijke problemen... die uh, uh, weliswaar voor een gedeelte door de emotie worden gedragen... maar die wel heel duidelijk te maken hebben met het, het vergaren van kennis. Hoe ja. zit het in elkaar? Ja, precies. En daar heeft u zich dan vooral uh, mee bezig gehouden. Uh, ja. Nou hoor je natuurlijk vaak van... ja, we kunnen daar wel mee stoppen... Maar ja, die kinderen halen wel geld binnen uh, voor hun gezin en voor hun familie om van te eten. Ja, dat is natuurlijk zo. En dat, dat zou je met een modern woord uh, aan kunnen duiden als gedogen. Maar daarmee is het nog niet uh, een goede zaak. Kijk, als, als, als mij gevraagd wordt, heeft een kind recht om te werken, zeg ik altijd. Natuurlijk heeft een kind het recht om te werken. Als een kind anders zou sterven van de honger, en de familie zou sterven van de honger, heeft het recht om te werken. Ja. En moet het zelfs werken. Maar het is onze taak in deze globaliserende wereld, in deze wereld waar we naar vaardigheid streven, dat we moeten zeggen voor dit soort gevallen waar kinderen moeten werken om te kunnen overleven... daar moeten wij als, als, als mondiale samenleving... daar moeten wij een sociaal protectiesysteem voor kunnen ontwikkelen... waardoor die kinderen gewoon naar school kunnen gaan. Ja, Want die kinderen is. willen naar school gaan, die willen niet werken. Nee, en hun ouders willen dat ook liever niet. Die, die 10, 10 tot 15 niet. procent, u zegt het is met 10 tot 15 procent afgenomen. In uh, de laatste 10 jaar, ja. ja, ja. Zijn die kinderen goed terechtgekomen en hebben die toch te eten? Of zegt u, van, voor een deel daarvan is het ook slechter geworden voor ze... dat ze gestopt zijn met die kinderarbeid? Ja, de, de, nee, ja, er zijn natuurlijk altijd vers, verschillende uh, uh, ontwikkelingen die zich voordoen. Als ik praat over een land als, als Brazilië bijvoorbeeld, waar men de, de Bolsa Escolar, de, de, de, de studiebeurzen voor kinderen heeft ingevoerd. Dan zijn kinderen daar heel duidelijk goed terecht gekomen, omdat okay. uh, waar ze vroeger werkten, krijgen ze nu geld om naar school te gaan. Maar er zijn ook genoeg landen, zeker in Afrika, waar door de crisis van de afgelopen jaren en door de oorlogen van de afgelopen jaren, uh, de kinderen van de, de regen in de drup zijn gekomen, Dus zeker geen betere situatie hebben gekend. Ja. Het heeft te maken met, met de ontwikkelingen te plaatsen. En als een goede economische ontwikkeling en een goed rechtvaardig politiek systeem ontstaat, ja. Ja, dan, dan wordt de situatie van kinderen beter. Stel, we maken u even de baas van de wereld. Even simpel geredeneerd. Wat is de eerste maatregel die u neemt? Wat is het belangrijkste wat er op dit gebied moet gebeuren? Uh, via de VN, via Unicef en via alle mogelijke vormen van, kinder, uh, van, van ontwikkelingssamenwerking ervoor zorgen. één dat alle kinderen naar school kunnen gaan. En dat dus ook beter school ja, dus, nee, wordt Dat, dat snap ik, maar wat moet je doen om dat te bereiken is mijn vraag. Uh, dan moet je in de eerste plaats ervoor zorgen dat we meer geld beschikbaar stellen. Daar begint het mee. We He, kunnen, uh, uh, uh, uh, kunnen de, de regeringen en ontwikkelingslanden uh, uh, alle mogelijke verwijten uit het hoofd slingeren: uh, dat ze niet genoeg doen voor hun eigen bevolking. Maar wij zijn de rijke landen. Hmm. En als wij al beginnen met beknibbelen ontwikkelingssamenwerking. en de ontwikkelingssamenwerking die we ge nog geven om te zetten van sociale projecten naar economische projecten... wat vandaag de dag het geval is... Ja. dan beginnen we al met de, de, de, de financiële bodem... onder de oplossing van het probleem uit te slaan. Dus daar zou ik mee beginnen. Landen, de rijke landen bij geld. elkaar. Terwijl wij veel horen dat ontwikkelingsgeld ook niet goed terechtkomt... zegt u toch, geld is de belangrijkste factor. Ja, natuurlijk komt veel ontwikkelingsgeld niet goed terecht, maar uh, uh, zelfs als maar uh, 30, 40, 50, 60 procent goed terecht komt, is dat in elk geval een, ja. een, een deel wat naar die kinderen gaat. Kijk, ja. je, je, je mag nooit op basis van een, een, een slecht beleid uh, tot de conclusie komen, schaf het maar af, want dan is het hek helemaal van ja. de dan. Nee, die projecten moeten beter worden. Sommige bedrijven die gaan de prat op dat hun producten kinderarbeid vrij zijn. Kan je ja. die claims altijd geloven? Uh, nee, nee, maar... Uh, uh, uh, men, men trekt ook soms producten aan... die via een, een, een keten tot heel diep in het land gaan... en waar mogelijk wat kinderarbeid in zit. Maar het feit dat men uh, claimt dat er geen kinderarbeid in zit... geeft aan dat men zich bewust is van het feit... dat men kinderarbeid vrij zou moeten produceren... en ja. dat men er bovenop zit. Men weet ook dat als men erop gepakt wordt... dat het uh, in termen van uh, public relations... een ongeveer schade zal aan ja. die bedrijven zal opleveren. Dus men doet zijn best, en wat wij gevonden hebben is dat met name in de exportsector de kinderarbeid met grote schreden achteruit is gegaan. De kinderarbeid doet zich met name voor in de niet-exportgerichte sectoren. Oké. Okay. Um, u heeft veel fabrieken bezocht de afgelopen jaren. Kunt u um, ons een beeld uh, voor ogen schetsen wat u het meest heeft geraakt in de afgelopen jaren tijdens uw onderzoek? Uh, ja, dat, dat, is, dat is heel moeilijk aan te geven wat, mis, wat mij het meest geraakt heeft. Uh, want je ziet kinderen die in uh, tamelijk onmenselijke omstandigheden werken. Maar dat zie je ook in landen waar de uh, uh, omstandigheden waarin mensen moeten leven onmenselijk zijn. Maar wat mij met name raakt, is dat als je aan die kinderen gaat vragen wie zij zijn, dat het dan over het algemeen kinderen zijn die het slachtoffer zijn van een, een gezinscrisis. Uh -huh. Een vader die ziek geworden is, een moeder die ziek geworden is, en dat er geen sociaal uh, v, uh, uh, uh, protectiesysteem bestaat worden, die kinderen worden opgevangen. Okay. Uh, de, de, de omstandigheden in die landen zijn over het algemeen zeer miserabel. Maar het gaat met name om een klein deel van die kinderen... die extra gepakt worden omdat ze toevallig in een gezin zijn... waar de crisis om zich heen slaat. Oké, okay. Dank voor dit gesprek. Ik hoop dat u binnenkort wordt opgevolgd. Uh, graag gedaan en dat hoop ik met u. Christoffel Lieten. Straks is er Casa Luna. Daarin is kamerplanten-expert Fabio Stijn te gast. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Stefan Sanders. Goeienacht. Wat ik nog te zeggen een een laatste glas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 Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Dit is Radio 1.